Goedemiddag, middag Key Music nieuws eh, van nu.nl, zo komen we even niet aan. Uh, uh. Ja, goedemiddag, politie onderzoekt een grote brand in Tilburg. Het vuur daar vermoeden vanmorgen in een appartementencomplex. Eén persoon is daarbij om het leven gekomen. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. En hoe die brand kon ontstaan, is ook nog niet duidelijk. In Utrecht worden na de enorme explosie in de binnenstad... nog altijd meerdere dieren vermist, dat zegt de gemeente. Er wordt onder meer naar drie katten gezocht, maar dat gaat lastig. Een deel van het gebied is namelijk nog afgesloten. Ja, ondanks dat mochten meerdere mensen vannacht wel weer voor het eerst... Thuis slapen, zegt de brandweer bij RTL. Uit ons laatste overleg is gebleken dat we toch nog bijna een twintigtal bewoners terug konden begeleiden naar hun woning. Dus die kunnen weer lekker hun eigen huis in. Bij die explosie raakten vier mensen gewond. In Wijk aan Zee is een groot schaaktoernooi uitgesteld. Er wordt daar gedemonstreerd. En dat heeft te maken met een van de sponsoren van dat schaaktoernooi. De hoofdsponsor is namelijk Tata Stiel. Bij dat toernooi staan zo'n honderd demonstranten. Ja, een droevig nieuws zei het dolfinarium, de oh, nee. oudste dolfijn van ons land, Honey heet zij, is overleden. Dat meldt het hem zelf. Honey was 58. En het ging al langere tijd niet goed met haar gezondheid. Artsen hebben Honey nu laten inslapen. Weer nog van weer plaza op veel plekken. De zonnegraadje of elf is het. Morgen opnieuw zonnig, maar dan wordt het wel ietsje kouder. Danny, dankjewel. graag wel. Gaan die weer sneeuw krijgen, hè? Nee, dat zit er voorlopig oh, op. dan kan zo nee. weer even vriezen. Dat wel. Ik kan Vries het flitsmeester Flitsmeisterverkeersinformatie bij Q19 files. De langste vind je op de A2 Eindhoven den Bosch Tussen Best West en Boksel daar is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, ruim een uur vertraging. Ook op de A4 een ongeval, Amsterdam Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Soeterwouder 4 kilometer, een half uur. En de 28 Zwolle Amersfoort tussen Strand en Nijkerk kilometer, 20 minuten. Dan nog controles, langs de A28 naar Zwolle, 80,1. A29 naar Dinterloort, 16,3. Langs de A59 naar Breda, bij 105,8. En de A67 naar Venlo, bij 60,1. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door autotauglas.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 Het zonnetje schijnt op veel plekken in het land. De lucht is blauw en de nieuwe top 40 die heb ik hier voor jou. De editie van zaterdag 17 januari 2026. Acht stijgers, 18 zakkers, 10 zittenblijvers... en maar liefst vier nieuwe binnenkomers. En dat betekent net als altijd dat er ook vier tracks verdwijnen. Na 9 weken oogjes dicht en snaveltjes toe... voor Ice Closed van Jisoo en Zeng... zien, maar niet meer horen. Na 18 weken verdwijnt ze uit de lijst. <middels> en Arrivederci, Damiano David, the first time, 27 weken. <middels> En als je dacht dat het misschien de nieuwe nummer 1 hit ging worden voor Ed. Nee, na uh, ja, ruim 7 maanden staat Sapphire niet meer in de top 40. 31 weken heeft hij het volge volgehouden. Uh, deze hits stonden vorige week op nummer 3, 2 en 1. Nummer 3. Ray, where is my husband? Hey. Olivia Dean, man I need... Swift, The Fate of Ophelia, voor de negende week op rij. Of ze daar tien aan toevoegt? Dat ga je horen. Later vandaag. Ik verklap wel alvast, één van de nieuwe binnenkomers komt nieuw binnen in de top 10. Maar is dat dan op nummer 1? Nou ja, blijf luisteren. Nummer 40. Sometimes I turn off the world It still keeps me awake I'm still spinning around It feels like a spell that I can't break And now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 I ain't from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 Tantoon in de top 40 en ga checken, zijn album is uit. Zo'n gek liedje, maar nu officieel een hit gras dat tussen je tenen kriebelt in het park. Een mooie wolk. De lucht die knal oranje kleurt bij een zonsondergang. Zo'n dag waarop je niets hoeft te doen, maar waar alles kan en mag. Al de spalde Ja, Als Zerba Larsen een liedje zou zijn, dan is het Midnight Sun. Zo omschrijft het zelf. Het is dansbaar. Beetje zoet. Beetje druk ook. Het gaat alle kanten op. Gekke UK sounds. En dus officieel een hit. De eerste nieuwe van deze week. Zerba Larsen. Nummer 38. No When you can still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 The pebbles in your hand, and they just understand. The yeah, summer isn't over yet. Yeah. Skinny dipping with your heart out. It's my favorite part now. Yeah.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 Mm -hmm. Mm -hmm. And sometimes in the morning go back to being small, you never know Demagree. What I want in de top 40. Al 34 weken. Dat is een fossiel vergeleken met deze van Luna. Die pakt nu de zevende week pauze op. 36. Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een keer. Want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig. Maar ze kijken. zakt zeven plekjes En Rumors komt nieuw binnen. Ja, dit is een favorietje van mijn collega Tom van der Weert van Tom en Bram, echt. Als hij deze draait, dan voel ik in één keer op de redactie de vloer trillen... en dan denk ik, wat gebeurt er toch? En dan heeft hij hem zo hard aanstaan hier in de studio. Ik snap het ook wel. Het is uh, het debuut van Thomas Gray... Ik wil je even wat vertellen over de beste man, maar er is eigenlijk niks over hem te vinden. Als je zijn naam googelt, dan kom je erachter dat hij uit Canada komt, muziek produceert. Hij is heel jong, 21, en de rest blijft, nou ja, toepasselijk. Rumors. Het is in ieder geval een nieuwe binnenkomer, ex-alarmschijf op 35. 35. Voor Thomas Gray en Rumors. Zometeen gaat de top 40 op je music verder met Mo en Douwe Bob. Je nog even en een andere nieuwe binnenkomer van Nederlands Bodem. Van de street. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je rijst onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi bouillonblokje Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde binnenmeubelen, vloerkleden en meer. Maar let op, op is op.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 Bijna half vier. goedemiddag. Flitsmais de verkeersinformatie bij Qmusic. Music. 17 files, de allerlangste op de A2, Eindhoven Den Bosch. Ik roep het alsof het leuk is, maar dat is het niet. Want tussen Best-West en Boksel Noord, ongeluk gebeurt, daardoor 8 kilometer ruim een uur vertraging. Ook de A4 Amsterdam Den Haag, tussen Roedelvarensveen en zoetewalen Rijndijk. 6 kilometer ruim een half uur vertraging. En de 58 gezwolle amersfoort tussen Strand Nulden en Nijkerk 5 kilometer 20 minuten. Ik zie je nog wat omleiding trouwens op die A2 richting Den Bosch. Ter hoogte van Knoop het Eckersweier. Als je naar Den Bosch moet, volgt dan Tilburg over de A58. En de A65. Controles. A1 naar Naarden, 26,8. Langs de A29 naar Dinterloord, 16,3. En de A35 naar Hengelo, hectometerpaal, 54,6. Welkom bij de enige echte, de Nederlandse top 40 op je music Met zometeen de derde nieuwe binnenkomer. Eerst Douwe, Bob en Mo, nog even blijven. De top 40, 34. Kan je niet nog even blijven?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 van bluffend zijn de Bankzitters met Harder Dan Ik Spender Kan. Hun achtste hit in de top 40. Tot nu toe maakt ze vooral heel erg pop- en dance-achtige tracks. Maar met Harder Dan Ik Spender Kan gooien ze het over een hele andere boeg. Eigenlijk is het gewoon hip op. En Kool van de Bankzitters vertelde Domin gisteren in de lijst waar deze switch vandaan komt. Ja, we, we, we geven ook wel terug aan de straten.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 Oh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 Geef me tien.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 Vang in een storia. Ja. Ik ken rok. als Beckham met Victoria. Ik zeg Eeuw. Zie mijn haarlijn elke dag naar voren. Ik leg een dadelijk dan ik spende kan. Ja,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 Gaga, deze week op 32 in de top 40 op Q, heeft de titel Ex Alarmschijf en dit liedje toevallig ook. Nou, wat een brug ook weer, hè. je kan merken dat ik nooit bij de scouting heb gezeten. Hanna mee en wacht op mij zakt vijf plekjes en staat deze week op 31 in de top 40 op Q. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wen.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 Ja, dat snap ik. Vrienden van Amstel Live. Ze heeft er heel veel zin in, zegt ze in de Q-app. Als ik je tip mag geven, Lieke. Let even op het stuk van Bente. Dat schijnt supergoed te zijn. Volgens de vrouw van Danny Vera. Het mooiste moment van de hele show. Mind you, Danny Vera staat zelf ook op het podium. Hè? Dus zelfs de eigen man kan niet op tegen het talent van Bente. Ik vergeet dat ze heel veel tissues nodig had. Heel veel mensen in Nederland zijn het ermee eens. Deze week op 29. Geen Danny Vera, maar de one and only Bente. Vijf plekken gestegen. Hoogtevrees. 29. Vandaag doe ik wat anders.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 Ik geloof dat het kan. Ik kijk te veel naar de grond, misschien is het hoogtevrees.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 net zo bleek als Dracula en daarom gaf ik ook echt licht op RTL 4 gisteravond. Ach. Ik was op tv te zien. Hoe dat zit, dat leg ik straks uit. Ook het nieuws van 4 uur met Danny. Nou ja, misschien herken je het. voor zoveel de zoveelste keer tegen je kinderen zeggen dat ze hun kamer op moeten ruimen... of misschien wordt dat juist vaak tegen je gezegd. In Brabant moesten meerdere jongeren vanmorgen van de politie hun eigen rotzooi opruimen. Hoe dat zit, dat vertel ik zo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 Met Moneybird. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Ontdek de Pro matras.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 Twee Rikkie van Wolf's winkels voor één Semstein? Ja, Charon Cherry. Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee.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 Waarom ter